Morgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland uh, nog steeds en uh, u bent nog steeds ook welkom voor een kop koffie of een kop thee en Koopkoekje. te komen kijken. En een koekje? Ja, Cor zorgt ja. altijd voor de koekjes. Heb je voor de koekjes gezorgd zo deze keer? Nou, dit keer. zijn niet de koekjes die ik heb verzorgd, maar uh, okay. ze liggen wel klaar. Goed, bij ons uh, zit uh, over het plein, het badhuisplein zit um, wat erg... Bruno. Bruno. ja, sorry Bruno. Neem niet kwalijk uh, Bruno. Ja, ja, maar ik, voor de ik, luisteraar. ze leest van een heel klein telefoontje. Ja, het heel klein, want het internet ligt hier eruit, ja. dus ik moet uh, wat uh, klein uh, kijken. Uh, ja, uh, wat, wat gaat er gebeuren daar? Ja, er waren natuurlijk in het verleden plannen om daar uh, hoogbouw te maken. Dat is toen afgeblazen. Daar dus praat uh, je over heel veel jaren, heel veel jaren geleden. Een eurohotel volgens mij. Ja, en nu gaat het toch weer... Ja, ja. En nu Al die het... plannen zijn zo ingewikkeld hier in Schandvoort. Hè? Ja. De, de middenboulevard, de entree, het, het, het duurt, het watertorenplein. Waarom duurt dat zo lang? Er ja, daar... We, daar valt wel iets over te zeggen, denk ik. Kijk, als je, je merkt namelijk mensen die plannen maken voor dat stuk, die, die lijken ervan uit te gaan dat het een bedoelde situatie was daar. Maar dat is helemaal niet het geval. Toen het oude bouwens werd gesloopt, is het daarna inderdaad nieuwbouw gepleegd door het Holland Casino. Maar voor Vervolgens zijn er allerlei conflicten ontstaan tussen de grondeigenaren van de resterende grondstukken die er waren. En dat heeft ervoor gezorgd dat er jarenlang gewoon wel geruzie was. over wie nou in feite wel of niet het eigendom had. maar dat er helemaal niks kon gebeuren. omdat ja, je kunt niet over andermans grond gaan. Nee. Is dat nu wel duidelijk wie die grond nou, die, die grondposities heeft? Zijn maar dat zijn nog altijd zijn dat dus verschillende grondposities. Hè. En, uh, uh, dat is ook een beetje, uh, denk ik, waar, uh, waar je wat bedenkingen bij kunt hebben... waar het de uitgangspunten voor deze stedenbouwkundige visie is. Want daar praten we nu over. Het is geen plan. Uh, en er moet ook nog een bestemmingsplanwijziging komen. wil dat allemaal kunnen gebeuren. Maar we praten nu over een visie. Dus dat is als het ware een, een studie van wat er zou kunnen gebeuren. Natuurlijk wel een beetje bredeneerd van, uh, we doen het niet helemaal... Net alsof je nergens in rekening hoeft te houden. Maar dit lijkt een beetje toch erg ingegeven door het feit dat er onderhandelingen nu lopen door, tussen Corendon en degene die een stuk rond naast het casino heeft, grenzend aan de boulevard, om daar een activiteit te kunnen plegen. Ja. Nou, daarom is ook in deze stedenbouwkundige visie, heb ik de indruk althans, is men ervan uitgegaan dat ook op die plek dat hotel zou komen. En daar kun je wel wat vragen bij stellen, maar daar komen we ongetwijfeld over, over te praten. In grote lijnen voor de mensen die misschien het plan niet weten. Uh, wat de bedoeling is, is dat je als het ware de kerkstraat zoals die nu is, doortrekt op het Badhuisplein. En dat je die ook flankeert, zowel de rechter als de linkerzijde, met bebouwing. Ja, tot, um, tot aan, zeg maar de flat, die, die hele hoge flat die er ja, staat. Want dat, dat zou dan het einde zijn. Ja, dat is dan zo. Als je ja. nu even indenk, je staat bij de, de, de, de snackbar-rennes. Ja. Dat zou dan eigenlijk ook, als je die, die zijgevel van hen doortrekt vanuit de Kerkstraat tot op het Badhuisplein, dat ze ook plein, de plek zijn waar in feite de, nieuw, de nieuwbouw gaat beginnen. Ja. En die zou dan ook, want dat is een flink stuk terug. Ja. Um, van wat er nu staat, dat zou er ook als het ware een, een, een carré worden. Een, een, en die zou um, dus aan de ene kant aansluiten op de um, Torbekkenstraat. Of de burgemeester Engelbestraat, ik weet nooit precies waar dat uh, in elkaar overgaat. Ja, volgens mij is het, uh, het, het zebrapad het, uh, het einde. Uh, okay. De Torbekkenstraat begint, oh, zeg maar, bij het, de Kerkstraat. En op die grens van beide, daar zou dat dan beginnen. En dan krijg je dus een stukje uh, richting, uh, richting de Rotonde. Hè, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de halfcirkelvormig uitbouw aan de strand. En dan zou in feite... Dat, dat die rechthoek, die zou dus ophouden... tegen de zijgevel... van flatgebouw Rotonde. Ja. Zou het een beetje... En dan zeg maar tot aan het plein. Het plein is Precies. dan die straat... tot aan het recht doortrekken van de... Kerkstraat. Ja, precies. Dus dat is best een groot stuk. Dat is een groot stuk. En daarom zie je ook als je dat van de bovenkant bekijkt, dan is dat in het binnen is dat ook open. Hè, om een te krijgen. En dan zie je dan ook een groen stukje gepland. Maar goed, dat is, dat is als het ware een binnenhof, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, dus aan de andere kant van de nieuwe, doorgetrokken Kerkstraat, daar zou dan uh, aan de kant van de Torbeckenstraat moet ik dan zeggen. Ja. Een, een klein taartpuntje zijn waar uh, woningbouw zou worden gepleegd. Ja, da aan is... de Engelbedstraat kant is dat dan. Ja, hè? Dat grens aan dus de dat... Aan. Ja. En dat blokje wordt een beetje schuin afgeschuimd om te bereiken dat je als je aan de kop van de Kerkstraat staat, de bestaande Kerkstraat, en je kijkt richting Casino, dat je het dan nog wel kan zien. Ja. En uh, daarachter uh, of daarnaast, net hoe je het bekijken wil. Komt dan, dus de, is dan de nieuwe uh, bouw van een hotel, hotel voorzien. Ja. Dan heb je een beetje een globaal idee van ja. hoe dat dan. Uh, en en dan die manier van cor en don, zeg maar, om geen reclame te maken. En Don heeft al daarachter op het strand al een strandtent gekocht. Zo van ja, nou, begrepen, ja, ja, ja, mocht dat ja. Mocht allemaal doorgaan, dan heeft hij in ieder geval daar iets nou, bij. Men is erg bezig, want er wordt ook verworven, in, heb ik begrepen, een appartement in, in uh, heb ik begrepen. Dus men is heel actief bezig. Men ziet Stanford uh, heel duidelijk zitten wat betreft de kansen. Niet zo nou, verwonderlijk natuurlijk. Nee, het is een prachtige uh, plek. Amsterdam heeft een hotelstop. Haarlem zegt dat ze palen perk aan toerisme willen gaan stellen. Dus ja. We moeten ergens naartoe. Wij zijn als Antwoord uh, de dankbare ontvanger, zal ik maar even zeggen. als ik het positief benader. van ja. hetgeen wat er aan de activiteiten deze kant op komt. Maar goed, de plannen zijn. Uh, 11 november uh, gepresenteerd. Hè? 11 november Want, is de uh, dag. Uh, dat was een bijzondere dag. Kinderen. ja, maar ja is de dag. Uh, maar, de, maar er zitten wat haken en ogen, begrijp ik. Nou, kijk. Um, ik zei zo even. als je. Als je een indeling zou maken op basis van goede ruimtelijke ordening... dan zou ik niet op de plek waarom nu dat hotel is voorzien dat hotel plannen. Waarom niet? Um, we hebben nu alleen even gesproken over de indeling. Maar als je nu kijkt hoe hoog die uh, bebouwing zou worden... dan komen we tot de volgende opbouw. Als je vanuit de Kerkstraat dus naar de nieuwe Kerkstraat oversteekt... krijgen we aan de rechterkant een blok met woningen, vier lagen. Aan de linkerkant loopt dat op van te beginnen aan, de, aan die taartpunt waar ik zo even over. Waar ook woningen komen dan? de waar ook woningen komen. Vier lagen, daarnaast vijf lagen en een hotel zou dan zeven plus één laag worden. Waarom die plus één? Nou, dat zou dan een stedenbouwkundig accent zijn... Wat dan op de punt, zeg maar, aan het Badhuisplein en aan de boulevard zou komen. Omdat, ja, een stedenbouwkundig accent te hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nooit zo gevoelig voor. Want ik vraag me af, um, op het ik dat je op de daar loopt, of je dat accent nog wel ervaart. Goed. In ieder geval zou dat dus uh, behoorlijk hoog worden. En dat is meteen een probleem. Want als je kijkt naar de kerkstraat, zoals die nu is, dan is dat door de band genomen, zijn er twee bouwlagen met een kap. Op het moment dat je dan doorloopt en je gaat van dezelfde wegbreedte uit, maar de bebouwing wordt ter weerszijde niet 2 plus een kap, maar vier bouwlagen aan de rechterkant en oplopend van links. Hè, van 4, 5, uh, vier, 7, tot 8. 7 plus 1. Dan kun je je wel voorstellen, dan komt die hele straat dus naast permanent in de schaduw te liggen. En dan geldt datzelfde voor een belangrijk stuk van het, van het nieuwe Badhuisplein. En ja, men heeft juist op dat resterende plein wat er dan is... dat zou er niet nog van een 900 vierkante meter zijn... daar heeft men gedacht, nou daar moet in de print hè, van die bebouwing... dus de onderste laag van die bebouwing die daar komt... dan zouden dan uh, allerlei pub Bedrijven. publieke functies moeten zitten. Men denkt aan winkels, maar men denkt ook aan terrassen. Nou, op het moment dat je natuurlijk op het terras in de schaduw zit... en mogelijk wel een beetje in de wind windtrek... Want dat is ja, ja, een, ja het, het is een gat... <laughs> Uh, nou dan, uh, dan heb je geen aangenaam verblijfsklimaat. Dus dat zijn om te begin al wat vragen die je vanuit de, het ervaringen van hoe die bebouwing dan zo uitwerken zou kunnen opmerken. Maar er zijn natuurlijk meer dingen te vertellen. Want uh, dat blok van, die, van dat hotel, dat staat aan de ene kant naast het strandhotel. Uh, nou, Dat is iets van negen bouwlagen. Aan de andere kant flatgebouw uh, Rotonde, uh, 12 bouwlagen, woonlagen... met daaronder nog uh, de, de, de functies van de, de winkel, de souvenirwinkel en het restaurant. Dus zeg maar bij elkaar 13 lagen. En dan ga je dan nog iets groots tussen zetten. En we weten vanuit het verleden, toen het oude bouw er nog stond... En mensen die dat misschien nog kunnen herinneren met die flyover, met eronder een pootje en er zat een kiosk onder. Nou, op het moment dat je windkracht 5 op de kiosk ja. had, dan kon je als het ware tegen ja, wind aanleunen. Tegen, windkracht ja. 9, dat de hoogte van dus die door, onderdoorgang. Ja. Dus eh, daar zit een enorm risico in. Ja. Eh, ook die nieuwe bebouwing die zeg maar, tegen Fletgebouw Rotonde aan zou komen, men heeft daar een doorgang bedacht van het badhuisplein naar het Travogeplein. Nou, dat ligt notabene in het verlengde van de heersende windrichting, zuidwest. Zuidwest, ja. Dus dat betekent gewoon dat daar een gigantische komt. Levensgevaarlijk. winddruk komt. Nou, als het echt waait, hè? en ik, ik loop vaak over de boulevard, dan is die hoek naar van, zeg maar, vanaf het, uh, uh, de boulevard richting het Badhuisplein, die hoek is levensgevaarlijk. Want daar kun je eigenlijk, oudere mensen, hè, mensen die niet heel erg stevig staan, kunnen daar gewoon niet lopen. Dat bestaat niet. Die waaien gewoon weg. Die waaien weg. Goed. Nou, Letterlijk. Dan, dan kregen we de, de, de, de, de, de schaduwwerking van de, van, de, van de nieuwe bebouwing. Ja, um, nou, Het is dus helder, op een momentje aan de zuidkant van het... Van het Badhuisplein hoge bebouwing gaat plegen, dan heeft dat natuurlijk consequenties voor de bezonning van hetgeen wat daar aan hè, de schaduwzijde daarvan ligt. Nou, dat is dus alle bebouwing die dus maar aan de, aan de noordkant van het Badhuisplein dan ligt. En op het moment dat je realiseert dat de zonnehoek in de winter 14,5 graad is... ...dan kun je je wel voorstellen wat dat voor consequenties heeft. Dat betekent gewoon dat de zon niet alleen later op die bebouwing komt... ...want het moet eerst om die, om die ding opbouw heen. heen. Maar um, hij werpt ook een enorme schaduw. En dat doet hij niet alleen zeg maar, op het moment dat de zon in het zee staat, ...maar dat doet hij ook op het moment... O, op, op het strand? Op Bijvoorbeeld, dus je krijgt een extra schaduwwerking op het strand... Ja. Um, we hebben juist in het huidige bestemmingsplan afgesproken... dat die nieuwbouw die op het Badhuisplein zou komen... daar zou geen schouderbreken van uit gaan moeten gaan op het, op het strand. Nou, dat gebeurt dus nu wel. Ja. Daarnaast is het zo dat door die positie worden de mensen die dus uh, in het Rotonde wonen... en ik ben er zelf overigens één van... en uh, de, de, de mensen die in het strandhotel wonen... Ja, die worden natuurlijk enorm in hun uitzicht geplaagd, zou je kunnen zeggen. Ja. Want ja, er komt een enorm blok midden in een uh, blikveld te staan... Ja. Dus dat zijn allemaal redenen waarom je zegt, op het moment dat je daar een hotel zou plannen in dat gebied, is het dan wel slim om dat op die plek te doen. Nou, ik vind dat nogal bij elkaar genomen, nogal wat ja. bezwaren waarvan ik niet 1, 2, 3 zie hoe je die zou kunnen oplossen. Ja. Uiteraard moet je schaduwwerking onderzoeken, uiteraard moet je ook windonderzoek plegen. Dat is ook afgesproken, maar je zou zeggen, begin dan eigenlijk beter en zou je het plan niet gewoon om moeten klappen. Dat is althans wat mij uh, te binnen schoot toen ik die presentatie zo zag. En hoe had je dat gedacht? Nou, dat je dus het hotel plant, plant naast, zal ik maar even eenvoudigweg zeggen naar het flatgebouw Rotonde. Daar heb je al een hoog gebouw. Ja. Dus dat komt niet een extra obstakel bij. Het komt in het rijtje te staan. Eens. Zal, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant. Waar dus dan euh, zou dan, hè, want omgekeerd zou dan op de plek van dat nu het hotel zou zijn, zou dan de bebouwing komen. Nou, denk even dat aan, zit niemand in de weg. Denk even aan het oude, oude bouwen, dus is geloof vijf bouwlagen of iets dergelijks. Nou, dat, je zou zeggen dat is veel makkelijker in t, uh, te verkopen uh, en uh, uh, ik denk ook dat dat veel minder consequenties, nadelige consequenties heeft, ook voor de bezonning van het plein. ...als wat het nu bedacht is. Dus ik, ik ben een beetje bang... ...dat men zich wat erg heeft laten leiden... ...door het feit dat daar nu onderhandeld wordt... ...over iemand die geïnteresseerd is om daar een hotel ja, te ontwikkelen. Ja, meneer op, Cor en Don die heeft precies... ...en uh, dat is heel goed te begrijpen... Hè, ...want ja, we willen graag natuurlijk... Uh, ...een upgrading van Zandvoort... En, uh, uh, ...en als het even kan... ...een meer sterren meer hotel in Zandvoort. Maar ja, je moet toch ook... ...met die andere dingen rekening houden. Ja. Nou, Die hele presentatie was bedoeld om uh, vanuit de omgeving te horen en vanuit hoe oh, Niet alleen vanuit die directe omgeving, wat men daarvan vindt. En uh, daar natuurlijk zijn voordeel mee te doen. Dus dat betekent dat mensen die kunnen dus nu hun zienswijze kenbaar maken. En op het moment dat dus de stedenbouwkundige visie wordt omgezet naar een stedenbouwkundig plan kan men daar dus rekening mee houden. En ik hoop dan ook zeker dat dat, dat gaat gebeuren. En dan wil ik ook nog iets zeggen over de breedte van de, van, de, van de nieuwe kerkstraat, zal ik maar zeggen. Want men heeft gedacht, nou dat doen we in dezelfde breedte als de bestaande kerkstraat. En um, het is zo dat op het moment dat je uh, een, eenzelfde breedte maar met een hogere bebouwing combineert, dan krijg je optisch het effect dat het smaller lijkt. En ik denk eerlijk gezegd dat de gedachte is, de gedachte is namelijk door, door die bebouwing op dat badhuisplein daar neer te zetten zoals we dat nu bedacht hebben, maken we, nodigen de mensen als het ware uit om het rondje dorp te maken. Nou, ik weet niet of je op het moment dat je dus een optische versmalling creëert, of je dan... Uh, mensen uh, uitnodigt om dat rondje te maken. En of het dan niet beter is om bijvoorbeeld dat in, in een, meer een soort trechtervorm te doen. Uh, waarbij je dus ook wat makkelijker in het perspectief kunt kijken. Van, ja Dat mensen ook vanuit de Kerkstraat zeg maar, die, die wijdere blik uh, krijgen. Precies. Nou, en, uh, kortom, ja, dat zijn dus wel dingen die uh, tijdens die avond aan de orde kwamen. En ja. Ook nadien uh, wel door mensen zijn uh, gewisseld. Is er bijvoorbeeld over die schaduwwerking en over die wind, hè, want dat, dat, dat mag duidelijk zijn, al uh, is, het, is het beter om het inderdaad, stel je voor dat je het zou doen, hè, dus in plaats van aan de rechterkant die vier uh, lage woningen te maken, dat hotel daar te presenteren en aan de andere kant dus uh, de woningbouw te doen. Zou, zou dat beter zijn in de windwerking of zou dat niks uitmaken? Nou kijk, het is altijd heel erg lastig om windwerking goed te kunnen voorspellen. Dat moet je over het algemeen gewoon onderzoeken. En dan blijkt wel wat eruit komt. Alleen op het moment dat je dus logisch nadenkt zou je zeggen. Denk maar eens even aan de aantal stenen die je in een riviertje gooit. Op het moment dat je dat... Dicht, en dan gaat het op die plekken waar het water nog door kan, gaat dat heel hard stromen. Nou, datzelfde krijg je natuurlijk ook met wind op het moment dat hij dus weg moet banen. Het is namelijk zo, dat is een natuurkundig wet, luchtdeeltje A zonder weerstand moet in dezelfde tijd als de luchtdeeltje B met, met weerstand aan de andere kant komen. Dus dat betekent dat op het moment dat je dan grote uh, belemmeringen hebt in de luchtdoorstroom, dan moet die. Die lucht zich met versnelling uh, door de openingen die er dan zijn persen. Om gelijk hè, die gelijke afstand te kunnen afleggen. Uh, vandaar ook dat, dat effect van die windkracht 5 op de boulevard. En windkracht 9 bij, uh, bij, bij de hoek. Ter, ja, precies. Ja. Maar bij uh, dat, hoe heet het bouwenspel is het precies hetzelfde. hoor. Dat dat is, uh, nou, op het moment dat je dat zou doen. Hè, dat omklappen wat ik net even zei. Dan betekent dat, dat in feite die, die, uh, uh, die vernauwing. Die treedt natuurlijk deels ook wel op. Alleen veel minder. Uh, uh, ernstig, omdat er al in feite een obstakel staat... waar je iets aan toevoegt door het ernaast uh, te zetten. Ja. Uh, daarmee is niet alles gezegd, hè, dat, dat, dat mogen helder zijn. Want ook uh, doordat dat naar voren komt voor een deel... Uh, krijg je daar natuurlijk toch ook nog een, een dergelijk effect. Nou, dat zul je tegen elkaar moeten afwegen... wat inderdaad dan het minst nadelig is. Maar in ieder geval kun je zeggen... dat wat betreft de nadelen van de schaduwwerking... Is dit zonder meer beter? Dat, ja. dat, dat, dat staat al bij voorbaat vast. Hoe, hoe is daar op gereageerd? Nou, Als jouw... er niet op worden gereageerd... Dan kijk, ja. die avond... Um die, die, die aan was bedoeld om uit te leggen en te verklaren. En de eerste vragen die er waren, om die te beantwoorden. Ook het idee van het omklappen. Ik heb dat in de nazit Heb ik dat uh, even zo. hier en daar met wat mensen die er waren. Uh, ja, ja, ja. Zeg maar, maar goed, dat moet, dat moet nog gewoon bekeken worden. of dat inderdaad ook echt. echt een uh, een goede oplossing is. voor. En Misschien zegt meneer Cor en Don wel van luister, is allemaal leuk en aardig, maar ik wil daar mijn hotel hebben. Ja. En ja, niet ja. daar, want ik heb net die tent gekocht die erachter zit. Dus ik wil dat laten aansluiten. Ja. Maar goed, als het, ja, Ik als zou het... zeggen, breng die mensen in contact met het circuit, want die willen ook een hotel hebben. En dan hebben ze een heel binnencircuit om daar een heel park aan te leggen. Ja. Dan heb je nog een heel schitterend Gebeuren daar? Ja, ja, ja. Nou, er zijn genoeg mogelijkheden, dat mogen duidelijk zijn. Ik denk zo langzaam al dat het inderdaad wel duidelijk is dat er op meerdere locaties in Zandvoort een, uh, wel ruimte is voor een hotel. <tie> maar goed, ik, ik, ik begrijp het, staat natuurlijk al zo lang, of staat, het ligt al zo lang braak, dat hele gebied. En ik weet toen dat uh, de eigenaar van een stuk grond daar, die kwam ineens te overlijden. En uh, toen was er een, inderdaad een probleem, er kwam er een conflict. Wie is nou de beslissingsbevoegde persoon om daar wat mee te doen. En die grond is allemaal in particuliere handen. Dus ja, men wil daar natuurlijk wel wat mee doen. Men wil daar een rendement uithalen. Dus een hotel bouwen is daar een van de opties voor. Want het gebied is eigenlijk te groot en te mooi om daar ja, het is zo zonde. niks mee te doen en te laten liggen zoals het nu ligt. Want nou, dat kijk, kost alleen maar geld. Je kunt het heel eenvoudig zeggen: elk plan wat er is voor dat gebied is een verbetering ten opzichte van wat er nu wat is. Wat er is. Ja. ja, want het is ook nooit zo bedoeld, hè. dat moet heel duidelijk zijn. Ja. Dit is gewoon een, een, een, het resultaat van een situatie die niemand heeft gewenst en wat het gevolg is van het feit dat conflictueuze situaties waren. Over wie mag daar nou wel iets doen? Ja. Nou, gelukkig lijken we daar nu een beetje uit te zijn. En laten we hopen dat we nu uh, daar, dat met, met de daad iets kunnen gaan, uh, gaan doen wat goed is voor Zandvoort en voor de omgeving. Lijkt me zeker een goed plan. Wij ja. uh, moeten verder. Wij moeten verder. Uh, Bruno, dankjewel voor je komst en je uitleg. En uh, ik, ik ben heel benieuwd uh, wat het volgende stap, uh, de volgende stap zal gaan worden in deze. Dus, uh, misschien... okay. We Dankjewel. zien jou dan weer terug en dan praten we er weer over. Dank je voor je komst. Dank je wel. Graag gedaan. JOE! Dit was uh, Rob met uh, How Do You Do in, uh, aan tafel is aangeschoven, het toneelgroep Drama, als ik het goed heb. Ja, een deel daarvan hè. Een deel daarvan. Bart nee, van Heel? Nee, ik ben Rob van Loenhaart. En ik ben Herlinde Gerrits en wij zijn allebei acteurs in het gezelschap. In het, in het stuk, ja. oké, okay, ja, duidelijk. we is op dit moment met de groep heel hard aan het repeteren. Ja, ja wat heel belangrijk probleem. is, Ja, ja. <laughs> zeker. Want, uh, er moet uh, nog iets gebeuren. Het mirakel van Zandvoort, wat altijd hier geschiet, elk jaar. Ja. Dat, uh, is eigenlijk, eigenlijk wordt het hier pas een voorstelling. Als al die kleine stukjes samenkomen tot één geheel. Dat gebeurt altijd in Zandvoort. En altijd dat is in de eerste try-out, hè? De eerste try-out. Ja, precies. Spannend, ja. En ook heel leuk. Ja. Dus als mensen daar iets van mee willen maken, ze zijn ook welkom om vandaag even binnen te lopen als ze willen in het theater de krocht zitten. Vandaag is er, een, is er een generale zeg maar... We ja. zijn nog hard aan te repeteren, maar voor mensen die ook uh, toneel spelen en hebben we altijd wat uit, in, mensen in Zandvoort die ook hier uh, actief zijn in het amateurtheater. Die komen vaak even langs en dat vinden we heel gezellig. We kijken. Goede tips ook, ja, nou. Ja, jullie zijn hier voor de, de trooie trilogie. Um, is dat een toneelstuk wat jullie zelf hebben geschreven? Of is dat iets wat al bestond? Nee, dat is een toneelstuk wat is geschreven door Koos Terpstra. Ja. En eh, het toneelstuk is een prachtige bewerking van het verhaal van Sophocles. Troje is gevallen en de vrouwen worden als slaven verdeeld. Andromache wordt toegewezen aan Neoptolemos. En Coos Terpstra schreef een fascinerend toneelstuk in drie delen over. De gruwel van oorlogen en het verzet van vrouwen. Ja. En we zien in drie delen... Andromichai vechten voor haar vrijheid... en overtuiging... en tegen overheersing en onderdrukking. Het is een hedendaagse feministische uh, ja. schreef onlangs. Als ik gebruik maak van mijn recht... en dat verdedig, dan noemt men mij een bitch. Is Andromeda inderdaad een bitch? Nou, oordeelt u zelf. Dus een muzikale voorstelling... met dans, muziek en spel. En, uh, en zang. En zang, Ja bijzonder. er ook in, ja. Ja. geschreven door Maaike Hogewerf, speciaal voor de voorstelling. Dus, uh, met, ze begeleidt het zelf ook met de piano. Dus de bijzonder. Muziektheater. Waarom kiezen jullie altijd voor Zandvoort? Als, uh, wat, ja, wat is er bijzonder aan Zandvoort? vind ik altijd om... leuk om te weten. van yeah. degene. Die nou, we hebben natuurlijk onze regisseur, die woont hier in Zandvoort. Kijk. Dus dat maakt het al uh, heel huiselijk hier. Ja, we zijn één keer geweest. De eerste keer dat ik was, is volgens mij... Ik ben nu voor de vijfde keer. We zijn, uh, worden altijd heel fijn ontvangen in de krocht. Uh, Theo de beheerder, die is... Uh, wat een schat, Echt he? een fijne gastheer. <laughs> en uh, we hebben ook altijd wat publiek uit Zandvoort. Dus dat maakt het ook heel leuk om hier terug te komen. En mensen die we ook soms weer terugzien. En uh, ja, eigenlijk is het gewoon... Omdat het zo goed bevalt dat we terug blijven komen. En ja, het is misschien een beetje, een beetje bijgeloof. Maar als er hier een soort uh, wonder gebeurt elk jaar... Dan denk je toch, ja, daar moeten we weer... Naartoe en daar uh, en het is kunnen jullie verder. Ja, we komen uit Amsterdam. Het is ook lekker bereisbaar. Het is een plek waar we gewoon lekker buiten zitten en even lekker zo'n weekend helemaal onze gang kunnen gaan. Dus dat is gewoon heel fijn. Weg dus, uit de drukke stad. Weg uit de drukke stad. Ja, ja, ja. Even wat zeenducht uh, naar binnen snuiven. Ja. Ja, wat ze vroeger zeiden: weg uit de stenen stad. Ja. Kom naar Zandvoortbad. <laughs> Juist. Hoe, hoe ingewikkeld is het om bijvoorbeeld een decor te maken voor zo'n stuk? Uh, ja. wat, wat voor soort acquisite moet ik bedenken daarbij? Bij... Uh, het is een heel modern stuk en ons decor is ook uh, wat meer abstract, maar wel prachtig. Uh, we hebben uh, eigenlijk de illusie weer gegeven van... Uh, uh, ja. Het is ook ingewikkeld omdat het eigenlijk in drie uh, uh, locaties. locaties speelt. Uh, en dat betekent dat we eigenlijk met belichting ook heel veel moeten doen. En het decor zelf redelijk abstract is. Want eigenlijk het eerste stuk speelt zich af in een koninklijk huis, paleis. En het tweede stuk is eigenlijk in een heel andere omgeving. Uh, en ook meer buiten voor een deel. Uh, en hebben eigenlijk met een achtergrond ervoor, kun je veranderen en dan ja. met een paar dingen ervoor. Ja. Gunan is onze decormaakster. Die heeft een prachtige uh, vitrage omgevormd to tot uh, de illusie van pilaren. Nou, geweldig. Tegen, ja, en dat werkt heel goed met uh, het hout wat we ook gebruiken in decor. En, uh, en met licht, uh, met Patrick, licht. die zorgt altijd voor het licht uh, van de voorstellingen. En die witte doeken die dan hangen, die kolommen die vormen, die kunnen dus met het licht weer allerlei sferen krijgen. Zodat je dus de illusie kunt hebben dat je in verschillende ruimtes bent met... Ja. Met, met weinig middelen. Want je moet op verschillende locaties uh, werken. Ja, het moet ook snel gaan. Snel gaan. Het moet ook niet te veel kosten. Het moet een beetje duurzaam zijn. Het moet weer flexibel zijn. Dus we hebben prachtige krukken gekregen. Die, zijn, die worden geleend door iemand die die krukken verkoopt. En die mogen we dan tijdelijk lenen en dadelijk gaan ze weer terug naar de winkel. Ja. Dus. Nou ja, dat is toch ook prima? Ja. Dat, is, dat, dat is dan uh, te, het toonzaal uh, materiaal. En theater is dus, natuurlijk altijd een illusie. Dus, ja, uh, dat is ja goed. het is allemaal niet letterlijk wat het is. Even over de kosten? Wat zijn de kosten die mensen moeten betalen als ze binnen willen komen? Mensen hoeven helemaal niks te betalen. Ze mogen gewoon komen kijken. En als ze achteraf toch een kleine bijdrage willen geven, wordt dat ergens op prijs welkom. gesteld. Nou. Maar laat ze dat vooral niet tegenhouden om, uh, om dit te, te maken. Ja. Ja. Het is vooral erg leuk om te zien hoe we repeteren op zaterdag. En, en morgenmiddag, op, op, op zondag, ja, is er een gratis voorstelling om te nou, komen kijken. Om half vier in de krocht. Dus half vier in de krocht. Het zou leuk zijn. Ja, het is echt leuk. Nou... Het is ook wel een beetje uniek hè, dat jullie dat uh, op ja. die manier dan doen. Um, ik, ik had nog niet eerder gehoord van jullie uh, theatergroep, maar dat komt, ik ben natuurlijk niet altijd in, in Zandvoort, ik werk in het buitenland. Um, waarom hebben jullie gekozen voor de krocht? Is het echt voor de sfeer van het zaaltje? Want het is natuurlijk niet echt een grote zaal, maar het, als je daar binnenkomt, ik vind het altijd prachtig. Je komt ja, daar het is binnen, geweldig. En je ja. waant je meteen in het verleden zowat. Ja. Uh, het is een hele gemoedelijke sfeer. Is dat een beetje de reden dat het ja, podium ook vrij hoog is? Ik denk dat we er toevallig tegen aangelopen zijn omdat onze regisseur in Zandvoort woont. En dat, dat het zo goed bevallen is gewoon dat we daar altijd graag terugkomen. We hebben ook altijd... Het is echt een traditie aan het worden. Een tokodrama komt er al een jaar of zeven. En uh, we hebben ook altijd dan hier een soort nagesprek met het publiek. Ja. En daarna, dat is voor ons heel frustrerend als acteurs... daarna moet alles anders. Want dan uh, vinden die zandvoorters die vinden daar wat van. En het andere publiek ook. En die hebben altijd het punt. Dus dan heel vaak gaat er ook een groot deel van de tekst uit. Of uh, moet alles toch weer anders. Maar dat is juist het leuke. Want we hebben hier eigenlijk een ander publiek. En we kunnen hier gewoon uitproberen hoe het valt en ook zelf zien hoe het werkt en uh, dan hebben we nog even een klein maandje uh, en dan gaan we nog een aantal keer in Amsterdam ook optreden. Ja en verder die zaal, ja, die heeft natuurlijk de nostalgie van de jaren 30, 40, 50 uit de vorige eeuw. Maar je komt daar binnen dus bijna ook in je eigen jeugd van wauw, hier worden voorstellingen gehouden maar ook de ruimte zelf is eigenlijk weer anders dan andere theaters. Want we spelen in Amsterdam in het Polanen Theater op 19... Uh, 20 en 21 december. En dat zijn eigenlijk de, de, de, de, de, de, de, de finale voorstellingen die we, die we dan doen. Maar hier, hier heb je, daar, daar, daar is een grote zaal. Dus je wordt ineens pas, geconfronteerd vanuit het oefenen. Met een grote ruimte. Je moet je goed uitdrukken. Je bewegingen worden anders. Je moet dus ja en dat is het magische ook wel het effect van waar je ineens mee geconfronteerd wordt. Ja. En je moet je stem flink aanzetten want de akoestiek die vraagt ook iets van je als speler om ja. je stem te Van Anders dan hier. Ja. Ja. ja, anders dan hier aan de microfoon. Ja. Nee, in nee, maar ik bedoel in de zaal in Zandvoort. Nou, antwoord. Ja, de... De, de, de Polane Theater is wat, wat intiemer. En veel theaters heb je, heb je een hele andere... Uh, ru... uh, zitten, de stoelen zitten vast. Maar ja, dit is één grote ruimte. Schuiven, doe dus maar. Je, maar uh... Ja, dus ja. Dit is, en een hoog podium. Dus je staat ook ineens op het podium. Hè? Je staat ja. niet meer in een zaaltje te repeteren. Je moet ook nog kijken dat je, je niet eraf valt. Het publiek op ons neer, maar nu kijken ze omhoog. Alleen al binnenkomen bij de krocht hè? Ja. is al een feest. Geweldig, geweldig. Ja. Die bar die daar is ja. met ja, alle Theo erachter. Theo erachter. Het is al op zich al een feest, vind ja, ik persoonlijk. Zeker. Ja, nee, dus je wordt ook meegenomen. En ja. Alles kan daar ook. Dat is ook zo fijn. Dus ja. alles wat je wil neerzetten, realiseren. Het wordt zo meegedacht. Alles kan gewoon. Dat is, ja. dat is heel fijn. Nou ja, uh, ik zou zeggen bij iedereen die morgenmiddag denkt, uh, wat gaan we doen, uh, ja. die gaan uh, gewoon vanaf drie uur naar de krocht. En uh, om half vier beginnen jullie. Ja. Ja. En dan, uh, dan wordt dat een bijzonder verhaal. Het is echt een mooie voorstelling. Ik vind het echt een mooi verhaal. Ik heb veel uh, theaterstukken al gespeeld. Maar ik vind het echt een verhaal dat raakt. Ja. Ja. En, de... en raakt in, in welk opzicht? als, nou, als ik vrouw wil, uh, zelf Androma G. En dat is toch wel een vrouw die heel wat voor haar kiezen heeft gehad. Uh, ik vind zelf... Ik denk dat als het publiek naar haar kijkt. Dat ze denkt, nou ze is ook een beetje raar. Wat doet ze eigenlijk? Het is een hele trotse vrouw. Maar uh, ja, het is een heel andere tijd van de oorlog. Uh, zij raakt eigenlijk tot drie keer toe haar alles kwijt. Eerst haar familie wordt uitgemoord. Dan vindt ze een nieuwe liefde. En uh, krijgt ze een kind. En daarna wordt ze eigenlijk, verliest ze dat kind en haar man. Wordt ze slaaf gemaakt. word je mijn slaaf. Ja, ik ik word zijn slaaf. Dat is ook al iets om uh, mee te maken. Ja, dat is ook al bijzonder. Dat je dat kunt, iets waar ze ja, eigenlijk weigert zich aan te onderwerpen. Enigszins moet ik me aan wennen aan die rol. Ja, en dan komen ja. er nog heel veel verrassingen ook in ons bedrijf. Ik wil daar niet te veel over vertellen. Maar het, het is nogal wat, vind ik. En ik is, vind het ontroerend. Over. Het is een oud verhaal. Hè? Het is een bewerking van heel modern, geschreven Precies. Het is echt van nu. Eigenlijk zijn alle tragedies van vroeger wel weer te vertalen in menselijke emoties. Dat, dat is, iedereen kan zich daarin herkennen. En zeker ook vrouwen in deze tijd. Ja, want ik word verliefd op mijn slaaf. Het was niet de bedoeling, maar het gebeurt. Nee. Ja. Nou. Als ik niet uh, moet oppassen, morgen. Want die zit er aan te komen, ja. dan uh, denk nou, dat ik dat het mij... zou hartstikke leuk ver... zijn. zou je graag uh, verwelden. Morgen uh, ja, bij ja. jullie uh, zien, want ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig geworden. En iedereen die ook nieuwsgierig is geworden, ga vooral naar de krocht morgen. Begint om half vier, zorg dat je er om een uur of drie bent, want dan kan Theo ook nog gezellig ja, iets met je, schenken. een drankje schenken voor je, wat hij altijd heel erg graag doet. Dus uh, hartstikke Hart, goed. hartelijk wel Succes morgen en misschien tot morgen. Ja. Dankjewel voor jullie Dankjewel voor jullie komst. stilte morgens vroeg Geen mens, geen tram, geen kroeg Maar de morgen is van haar Zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar. Ze zit altijd in mij, in mij. De tijd is niet zo goed voor haar geweest. Gesloopt, gebouwd, gefeest. En dat valt haar soms wel zwaar. Als het overtwinteren lag op mijn gezicht, ze is als een gedicht met al haar pracht en pracht. Mijn oude stad is moe maar voldaan Ze is mooi en vecht voor haar bestaan. Morgen zal de zon voor haar tijd geeft mij al haar te en als zal ik ook verdwijnen ik geniet van haar ze zit altijd in mij in mij mijn oude stad En vecht voor haar bestaan. Smorgens dus als de zon over haar tijd geeft ze mij al haar geheimen. En al zal ik ook verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. En nu luisteren naar Mark Enthoven met uh, Mijn Oude Stad. En Mark Enthoven is zojuist aangeschoven aan tafel. Mark, welkom. Dankjewel, goedemorgen. Mijn, mijn Oude Stad. Ik uh, heb dat nummer gisteren even van, uh, van internet gehaald. Uh, dus het geeft een beetje weer van, van wat jij uh, leuk vindt om te zingen. En dat ga jij ook weer doen in De Krocht. Dat heb ik begrepen. Onder andere. Onder andere. Ja. ja, mijn programma heet eigenlijk Muzikale Wereldreis. Ja. Dat betekent dat je ook uh, ja, Nederlandse liedjes zingt, maar ja, ook uitstapjes maakt naar het buitenland. Dus uh, ja, van alles wat. Ja. Ja. Um, ja de vorige uh, gasten die waren dan uh, nogal tevreden met het gebouw, de Krocht en de zaal. Jij spreekt daar ook. Uh, jij, spreekt, jij speelt uh, daar ook in in die zaal. Ja. Wat vind je nou van die zaal? Ja, heel erg gezellig. Ja, Vooral. Ja. Uh, het heeft eigenlijk iets huiselijks. En, uh, en daarom voeren we eigenlijk ons heel erg thuis daar. Het is net of je thuis bent. Ja. Dus presteer je ook beter. Uh, nee, het heeft iets gezelligs. Een beetje je bent dichter bij het publiek. Het is niet echt een grote zaal natuurlijk. Maar uh, ja, je bent natuurlijk... Ja, degene die daar optreedt. En mensen die optreden natuurlijk graag contact met hun uh, publiek. En dat is daar natuurlijk wat meer mogelijk. dan als je bijvoorbeeld in een hele grote zaal speelt. Ja, ja dat, dat is eigenlijk het voordeel. Uh, dit keer gaan we, volgende week gaan we ook uh, in de zaal zitten. Met ja. de band. Dus dan zitten de mensen gewoon Want Is dat tegen de spiegel aan dan? Tegen de spiegel aan, ja. ja. En dan zitten de mensen gewoon aan... Uh, lekker aan tafel. Ja. En kunnen ook als, als het zo is een dansje maken. En uh, ja, dat he, geeft gewoon... Uh, Heel veel gezelligheid. Ja, ja ik ja. zie aan jouw gezicht, luister je hebt er echt plezier in. Nou, ik beleef het ook al, ja, en we zijn ja, nog niet ja, eens ja, begonnen. Dus ja, ja, ja, dat, ja, dat ja, is juist leuk. Ja, ja, ja. ja. Um, Jij komt uit Amsterdam. Ja. Dat hoor ik heel erg. Ja, he, daar dat ik niet. Uh, Dan kan ik hieromheen. <laughs> um, hoe, lang, hoe lang maak je nu al uh, muziek? Oeh. Nou, ik denk dat het wel richting de 30 jaar gaat. Uh, 30 jaar, uh, ja. En ja. ineens en, uh, heb je de Zandvoort ontdekt. En ja. Je komt hier heel vaak. Um, nou heb ik dit nummer wat je net hoorde: mijn ouders, dat was natuurlijk een, een, een Nederlandse tekst op een bestaand nummer. Ja, elkaar te pakken. Um, maar je schrijft ook zelf muziek? Ik schrijf zelf muziek. Ik vind mezelf daar niet, uh, ik zeg het altijd maar snel in. Als ja, je Hazes nam, die schreef dan in de nacht, uh, schreef hij drie liedjes. Met een boekje erbij, hè? Ja, oké. Ja, maar hij deed ja, toch, en het toch. Ja. En het werden toch allemaal grote hits. Ja, dat is uh, Die snelheid heb ik in schrijven niet. Dus ik heb inderdaad wel eens wat liedjes geschreven. Maar het komt niet zo heel vaak voor. Dat laat ik eigenlijk meer aan mensen over die er echt uh, goed in zijn. Ja. ja. En uh, in dit geval ook, hè. Mijn oude stad is geschreven door Bram Koning. En Bram uh, zit in het team uh, Hazes. En die schrijft eigenlijk prachtig liedjes. En ook heel breed. Dus niet alleen maar Nederlandstalig. Hij schrijft eigenlijk uh, een breed genre aan liedjes. En dat, dat vind ik ook leuk. Dat past ook bij me. Ja. Ja. Um, Heb je eigenlijk een fanclub? Want er zijn wel mensen die uh, dat wel <laughs> vragen: ja. vragen. Ja, maar die Mark Endhoven heeft hij ook een fanclub. <laughs> nou, eigenlijk niet, uh, niet een aangewezen fanclub. Kijk, als je in het land... Je hebt uh, fans. Ja, je hebt wel mensen die, die het leuk of mooi vinden wat je doet, ja. En dat merk je wel. Dat ja, de, dat ik, ik was bij je vorige optreden was ik erbij. En uh, ik merkte toen wel dat er heel veel mensen zeg maar ook uit Amsterdam uh, gekomen waren. Ja. Ja. Die uh, ja vol enthousiasme daar binnenkwamen. Zo van Hé, heerlijk, we kunnen weer uh, gaan luisteren naar uh, onze favoriet. Um, is, is dat zo dat je dat altijd om je heen hebt, die, die groupies, als ik, het, als ik ze zo mag uh, noemen? Ja, je hebt wel overal, wel, je staat toch wel een, uh, een groep die met je meegaat ja. en die mooi vindt wat je doet. Nou. En die bijvoorbeeld ook je cd's uh, veel beluisteren en, om, en ze vinden het dan leuk om, om de liedjes ook live te horen. En, uh, ja, ik vind zelf altijd leuk om in verschillende settingen uh, mijn evenementjes te organiseren. Dit keer is het dus met een live band. Vorig jaar stonden we in de krocht met uh, accordeonist André Vrolijk. Ja, uh, niet een kleine jongen. Niet he? een kleine jongen, nee. virtuoos. En uh, ja, is ook eigenlijk heel veel te zien momenteel bij allerlei projecten. Uh, Wille Albertie heeft hier net weer mee gespeeld in de AFAS. Uh, ja, speelt heel veel met het Zwanenkoor natuurlijk. Ja. Uh, ja, met hem was ook een hele bijzondere belevenis. En ook hij had weer zijn eigen aanhang. En zo... Uh ja, maak je Ho, met elkaar iets moois. Hoe, hoe vind je, uh, dat vraag ik me wel eens af, ik, we ik weet dat er bij allerlei optredens zeg, met, met herkenbare muziek uh, of herkenbare liedjes, dat mensen enorm de neiging hebben om mee te zingen. Hè? Dat, dat is, uh, dat, dat, uh, dat heb ik ook gehoord trouwens. Ja. En ik moet me dan soms wel inhouden, omdat ik denk dat kan helemaal niet, ik kan helemaal niet meezingen. Nee. Wat vind je daarvan? Als mensen gaan meezingen, terwijl jij bijvoorbeeld een, ja, een, een heel gevoelig liedje aan het zingen bent, waar je eigenlijk het stil zou willen hebben eigenlijk uh, de liedjes waarbij dat mogelijk is hè, de meezingen, dan uh, vind ik het hartstikke leuk. Ik vind het, dat vind ik eigenlijk erg leuk dat mensen meezingen. En als ik een uh, Italiaanse opera zing, dan zingen over het algemeen mijn, de mensen toch niet mee. Maar goed, ja, maar de, de liedjes leren ja. zich ook om mee te ja. zingen, maar er zijn ook liedjes die. Uh, Zulf je dat aan? Nee, of hoef je nee, dat, dat niet dat, aan dat, te geven. dat is een dat is een proces, ja. ja. Okay. Nee, dat dat ik even. Mee. Dus ja, en ik ken ook collega's van mij die het helemaal niet leuk vinden. Dat mensen er doorheen zingen of meezingen. of nou, ik wel. Ik vind het hè, omdat ik ook maar heb het wel er ook vaak voor ja. als ik een André Rieu achtige medley zing of, of een liedje of en de mensen gaan lekker mee daar en dat vind ik heerlijk. Ja. Het gratis koor die elke week meegemaakt. gaat ja. Ja, zo zie ik dat. Ja. Ja. En, en ik vind muziek is een belevenis die je met, el met elkaar doet. En uh, ja hoe mooi is het als jij staat te zingen en er zingen 200 of 300 man in de zaal mee? Ja. Ik vind dat prachtig. Heerlijk. Ja. Ja. Um, in de krocht met een live orkest. Um, ja. Wanneer is dat precies? Uh, dat is 30 november. Ja. Uh, zaterdag. Volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. Ja. De zaal is open om 7 en uh, het begint om 8 uur. Uh, kaarten zijn te verkrijgen via Markentoven.nl. Even op tickets klikken en dan word je helemaal uh, de weg gewezen. Oh ja. uh, of je kunt aan de deur uh, ook een kaartje kopen. Dat is hier 2,50 duurder. Dus uh, voorverkoop is een tientje en aan de deur is het 12,50. Ja. Nou. En dan is het een avondvullend programma. Uh, ook nog met gasten. Wat ik ook heel erg leuk vind, want dat is nou wat ik altijd bijzonder vind om gasten uit te nodigen die ja, misschien wel uit een heel andere uh, genre komen. Uh, vorig jaar had ik het het vrouwenkoor natuurlijk uh, erbij uit de omgeving en dit jaar hebben we het pop soul Coor Define die uh, ja met 30, 40 leuke meiden lekker Allerlei mooie soul liedjes, uh, komt zingen. Dat wordt nog wel een dingetje daar. Als jullie daar tegen je spiegel staan. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En uh, ik heb iemand uit The Voice Senior. Uh, Mr. Philly. Oh ja. Die, uh, ja. Toch qua tambre heel erg op Frank Sinatra ja. uh, Wat ook heel goed past in mijn programma. Dus uh, diep ik er ook bij. Leuk. Dan ga je daar een duet mee doen? Of, uh... Nee, dat is er eigenlijk niet van gekomen door alle drukte. Om dat in te gaan studeren. Maar uh, ja, wat in het vat zit verzuurt Wie nee, niet niet weet, ja. er nog iets uit. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, nou ja, ik, ik, normaal als ik ben uh, bij je optreden geweest. En dat was uh, een, uh, een feestje die avond. En uh, Iedereen uh, komt daar uh, binnen met een glimlach en gaat eruit met een iets grotere glimlach nog. Dus dat, dat uh, belooft weer een hele mooie avond uh, te worden. Uh, buiten Zandvoort optreden, waar, waar treed jij nog meer op? Ja, eigenlijk overal. Hè. Uh, waar je gevraagd wordt of geboekt wordt, dan ga je naartoe. En de ja. ene keer is het in Nederland, maar het gebeurt ook wel eens dat je in het buitenland terechtkomt. Ja. Dus uh, ja, we hebben al op uh, verschillende plekken mogen staan. En ook dat is weer heel erg leuk. En uh, ja, omdat mijn repertoire zo breed is, van, van pop tot klassiek... Uh, kom je ook in, in uh, zo sta je in een concertgebouw en zo sta je in de lokale kroeg. Dus het uh, dus, ja, dus, nee, is heel goed. breed en nou, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Heerlijk om te horen. Ja. Nou, we hebben net al wat van je gehoord. Uh, ik uh, raad iedereen, ga volgende week zaterdagavond naar de Krocht en luisteren naar uh, Mark Enthoven. Heel veel succes uh, gewenst. Dankjewel. Uh, wij moeten ja. eruit, want we hebben nog een agenda te doen uh, ook. Ja, doen we eerst de agenda ook uh, Laten we eerst de agenda doen. We doen eerst de agenda. We gaan eerst de agenda doen. Dankjewel heren, voor af. jullie komst Dankjewel. en uh, succes. Uh, Goed. Uh, vanaf... Uh, nou ja, vanaf... Uh al deze zomer, tot volgende zomer... 23 juli 2020... de expositie Wonderkamer... in het Zandvoorts Museum. En uh, van 8 november tot en met 1 maart... is er ook een expositie over Keizerin Sisi die op de vlucht is voor zichzelf. En dat is in het Zandvoorts Museum. Ja. 23 november is de Zandvoort... 500 race. Nou, dat is natuurlijk niet... op het circuitpark, want daar wordt volop... verbouwd. Uh, dat is elders. Dus ik denk dat we die... blijven ja, staan in de agenda. Ja. Want Erik Wijzers vorige week hier ja. en die vertelde dat... Dat niet is. Nee, dat klopt. 24 um, november, daar is wel het culinaire rondje Zandvoort in de diverse restaurants. Morgen is dat ja, inderdaad. Ja, van 12 tot en met uh, 5. En ook 24 november is het Requiem van Fauré in de Agatha-kerk. En dat begint om 5 uur smiddags. Nou ja, dan ben je toch in de krocht, want dan ben je al geweest naar de Trooje-trilogie... Uh, in, van Tokodrama in Amsterdam in het theater De Krocht om half vier en dan kun je aaneensluitend doorgaan naar de kerk om daar het requiem van Foray te luisteren. Nou verder is op 28 november weer een regenboogborrel voor jong en oud in het wapen van Zandvoort en dat is om half zes en dat duurt tot half acht. Ja. En dan hebben we 29 november het Sinterklaas Toneel met de mantel van het Fortuna Land. Ook weer in het theater de krocht. God, wat heeft die Theo druk, hè? Dat ja. is niet normaal. Uh, men kan gratis kaarten reserveren via maaike.kappel met een c. At Salomo. School. Salomo, ja. excuus. En 29 november, dat is de Wapenzangers... Vrijdige Vrijdagavond, avond, ...in het Wapen van Zandvoort. En de aanvang is om half acht. Ben je er ook, uh, Daar ben, uh, ben ik. Uh, nee, 29 no, denk ik niet. No, nee, okay. klopt. Nou, alhoewel. Het hangt er, ja, Ook 29 nee, november blijft Sinterklaas slapen in lunchroom Rabbel. En dat is van 7 tot en met 8. Dat is wel heel apart. Ja, nou zoals genoemd net 30 november Mark Enthoven en een live orkest in het Theater De Krocht. En dat is om 8 uur. Eh, zorg dat je er om nu of 7 bent. Want als die zaal open gaat, dan wordt het straks misschien een beetje dringen om een lekkere plek te krijgen. Maar eh, goed, tot die tijd schenkt Theo koffie, thee en een lekker glaasje. Dus eh, wees er op tijd. Nou, verder uh, aan alle inwoners van Zandvoort. Schrijf het in uw agenda. 11 december gaat de ijsbaan weer open. Ik ben heel benieuwd naar de opstelling van die ijsbaan. Ja, Dat wordt anders. Dat D wordt heel anders. Maar het valt erg mee, heb ik begrepen. 21 december sprookjeswandeling. En ook 21 december classic concerts. De Maastrichter Star. Ik heb de kaarten al besteld. Aanvang om uh, 8 uur, Entree is 20 euro. Maar ja, jongens, de, deze hoeft verder geen enkele toelichtingen. Nee. Maastricht Nee. De techniek werd vandaag gedaan door Roy van Buringen. En ongetekende, en ondergesproken had de muziek uitgezocht. De redactie werd gedaan door Gert van Kuiken met eindredactie Gerry Rutte. En de presentatie was door Irene de Jager. En koordraaier, dankjewel. Ook weer... Ja, en verder danken wij Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en natuurlijk de koffie, thee en het water. En ik zou zeggen, een prettig weekend en tot de Graag, volgende week. Graag, tot de volgende Ik aankondigen dat we Mark oh ja. Endhoven nog een keer gaan draaien. Ja, we gaan, ja, we gaan Mark Endhoven nog eentje draaien. Dank u wel.